Mag ik dan bij je schuilen, als het ergens anders kan? En als ik moet huilen, toch jij me traat kan? Mensen, not you. Waardeer een beetje meer, telkens weer een beetje meer. Denk twee keer na, van waar stik ik mijn beste beentje neer? Mezelf aangeleerd, komt goed niks aan de hand. Want elke misstap die ik nam, werd met meteen verleerd. zo van niet aanstel, niet te verhaast heb. En als je doet, doe het dan goed, laat elke traan tellen. Dus fuck, is sorry, echte mannen voelen pijn in elk. Zonnestraal die schijnt, ze soms verborgen achter grijze lucht. Weg voor met obstakels bij kababane, ik eens niet terug. Minimaal twee stappen weer vooruit bij stap stapje terug. Doe tien tel, neem weer een lucht. Ik ben een eikel, maar ik leer niet voor de tijd gevlucht. Ik kan voelen zonder filter, elke traan heeft zijn verhaal. Van mijn wolf in de nacht doe ik soms vecht door het gebaar. Nooit jaloers, maar verstand en emotie, gelijk Vloos, Ben niet gefaald. maar heb de prijs voor dit bedacht Mag ik dan bij je schuilen, als het ergens anders kan En als ik moet huilen, droeg jij mijn tranen dan Beeld, loop ik langs de kust Hele oceaan aan tranen Ik wil praten met mijn zus over de golven van de zeekoten. Meel in de lucht Mijn bos vooruit Ik zit te staren neer Ik krijg me niet stuk Mijn gedachten zijn niet kaal Elke druppel een verhaal Sorry schat het licht aan mij Is ik je soms er niet vertrouw. Ik ben een man van geld Maar soms zijn mijn wangen zout En zeg ik telkens weer shit die ik Achteraf niet wou En dat is dom Maar goed Kijk mezelf aan als het moet mezelf zoek je in de buin Is ook een hoofdstuk van mijn boek Moeders kunnen alles zien Kan niet doen of mijn neus bloed Voet op mijn hemd gaan, ben ook niet bolletrof Hoe lekker zal het zijn, een beetje rustig gespannen <laughs> Eigen echo in gedachten, je moet dit niet verknallen Ik raad mezelf op, ik moet mezelf vermannen Als ik al mijn tranen op de grond zie vallen Mag ik dan bij je schuilen, als het ergens anders kan En als ik moet huilen, droeg jij mijn tranen dan